1 uur. Sophie Verhoeven met het NOS-journaal. Een vleugelstuk dat in juni op het Tanzaniaanse eiland Pemba werd gevonden. is afkomstig van vlucht MH370 van Malaysia Airlines. Dat hebben Maleisië en de Australische Onderzoekraad voor Veiligheid bevestigd. Het gaat om een deel van de flaps die een vliegtuig meer draagkracht geven bij de landing. Het wrakstuk lag op het strand van Pemba. Eerder werd al een wrakstuk van het verdwenen vliegtuig op het Franse eiland Reunion gevonden. Vlucht MH370 verdween in maart 2014 van de radar, met 239 inzittenden aan boord. Er is te weinig aandacht voor bevingsschade aan huurhuizen in Groningen. Dat zeggen de Woonbond en de stichting Huurdersplatform Aardbevingen. Bij de afhandeling van schade gaat volgens de organisaties nu nog alle aandacht uit naar woningbezitters. De huurders willen, net als eigenaren, gecompenseerd worden voor de schade... bijvoorbeeld door huurverlaging of het plaatsen van zonnepanelen. Het Britse bedrijfsleven en de vakbonden zijn blij dat de regering groen licht heeft gegeven... voor de bouw van een nieuwe kerncentrale in het land. De eerste in enkele decennia. Greenpeace spreekt van een klucht en zegt dat er enorme financiële, juridische en technische obstakels zijn. De milieuorganisatie vindt dat de regering beter haast kan maken met duurzame energie... China bouwt mee aan de kerncentrale, kritici zijn bang dat de Chinezen op deze manier toegang krijgen tot essentiële westerse kennis en infrastructuur. De fietser die zwaar gewond raakte na een aanrijding met een politiebusje in Amsterdam is aan zijn verwondingen overleden. De man van 34 werd in de nacht van dinsdag op woensdag geschept door het busje, toen hij op de fiets de Nassau-kade overstak. Of het busje met zwaailichten en sirenes reed wordt nog onderzocht. Het weer nog, het is zonnig, het wordt 27 tot 30 graden. Vanmiddag vanuit het zuiden langzaam meer bewolking. Mogelijk vanavond een regen- of onweersbui in het uiterste zuiden. Dit was het... ZFM, verkeersupdate. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In de Randstad file bij Gorkem op de A27 vanuit Breda naar Utrecht. De brug staat er even open. Vijf kilometer file staat er voor de brug. En richting Breda, dus de andere kant op, staat er twee kilometer. Tot zover de verkeers...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 Zin in Zandvoort, Zandvoort yeah. is zin in ZFM. ZFM. Met nu ZFM luncht. <applaus> Politieposten posten schelling, die kerfstra. <laughs> ja, maar was er een hand, een tijdbom bij Paul Nee. Sowieso, <lacht> dat is een goede vangst, jong. Zeg, waar tijden nou mee? <lacht> wat? In de telefooncel. Hij <lacht> hey, mond de <lacht> Nou, dat is goed opgelost, Bergerman. <lacht> huh? Nee. Nee, jong, echt niet. Nee, zolang dat ding tikt, kan er niks gebeuren, hoor. <lacht>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 Want kijk eens, dat boekje van mij, dat heeft een zogenaamde diabetische volger... ...en dan kan ik het voor je nakijken, maar grijp je wel? Maar, de X772. Nou, daar heb ik meer aan. Juist, ja, X772. Als je nou één geduld hebt, ga ik het één voor je nakijken. Huh? Nee, nee, jongen. Als dat ding vlugger gaat tikken, maakt het ook niks uit. Nee, echt niet, jongen. Nee, echt niet. Ik weet er toch alles van. Tuurlijk, ik heb al zelf jaren met een mijnopruimingsdienst gezeten... Ja, goed, dat is administrateur, maar daarom kent ik wel mee. Goed, doe nog maar even rustig aan en kijk het voor je na. De X772. <twee> K. L. M. N. O. T. U. R. S. 1, 2, 3, X. Ja, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, een 1, ja, ja. ja, ja. Een, 1, 1, 1, 1, maar,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 Ja, dan kan je hebt nog veel verteld, Bagema, maar zo slecht is nou ook weer niet bij de politie. Pak dan een dubbeltje. Ah. Ook niet in de voering. He? Ah. Oh, heb je nou toch los, dat is. nooit nog gedaan, dan? Met een knoop waarvan? Ah. Ja, maar dat kan je toch niet maken, Bagema. Natuurlijk kan je het niet maken, nou, jongen. Veronderstel maar toch eens dat je iedere dag een bom op strand vindt. Wat blijft er nou van het uniform nou goed, in ieder geval, het plaatje, dat hij eraf, hè. Nou staat hij dat er twee draden zichtbaar zijn. Dat zijn de zogenaamde overgecompenseerde, driemaal verankerde... Uh, ja, dat is de koffie overheen gaan, dat weet niet. Plek. In ieder geval, die twee draden mag je niet met elkaar verwarren. De een heeft de kleur van grijsachtig blauw... Ja, de en de ander van blauwachtig grijs. Dus let nou op, als je die twee tranen met elkaar verwacht, krijg je kortsluiting. En dan gaan we eigenlijk in het kort het spreken van Bergemaat het was een aardige jongen. Maar hij ja, had... Hallo. Hallo. Hallo Bergemaat. Bergemaat. Hallo. Nou, heb zeker op gang. And you me like me Just to get close to you And quit burning something today And I'll run for miles Just to get it stay. Just to get close to you Could we we'll burn some Is ze toch altijd vroeg... ...wacht nou gewoon eens even tot je aan de beurt bent... ...hé, verdorie nog een toe. Het gaat blij gelijk over het was We hebben een. niet eens tijd om de plaat af te kondigen... ...nou, u hoort de Love on the Brain... ...een nieuwe single van, uh, van Rihanna... ...geweldig mooi nummer, beetje ouderwets... ...lekker gewoon... ...en uh, daarvoor natuurlijk nog... laatst eens een keertje, vond ik wel weer eens een keer leuk... Uh, ...nog eens een keer de legendarische... Uh, ...conference van Henk Elsink... ...over Bakema en uh, de bom... En dat is wel heel erg leuk. Nou, we gaan uh, nog één plaatje draaien... en dan gaan we naar de vrijwilligersvacature van de week. En dat plaatje, dat heet Two Vines... Zo heet de band. En het uh, liedje dat heet uh, Two of Vines. Dat was de titel. Ja, en uh, dan uh, weer oogjes en oortjes. Nou, oortjes in ieder geval. Gespitst.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 En we hebben niet één, maar wel vijf uh, vrijwilligersvacatures deze week waar we het even over gaan hebben. En die uh, die zijn van het Rode Kruis. En we gaan daar even over spreken met Marijke Wetselaar. Die hebben wij op dit moment aan de telefoon. Klopt dat Marijke? Dat klopt. Hallo Dolly, goedemiddag. Hallo Marijke, goedemiddag. welkom in het programma. Ruud heet je ook welkom. Hallo Ruud. Hallo Marijke. Zeg maar jullie hebben uh, wel vijf vacatures uh, deze keer op uh, de site van VIP Zandvoort gezet. En uh, dat ja, dat zijn er wel heel veel in één keer, hè? Ja, dat klopt. Wij hebben een uh, reorganisatie doorgevoerd in de structuur van de afdeling. Ja? En als gevolg daarvan uh, hebben we wat uh, nieuwe posities waarvoor we uh, fijne collega's zoeken. En welke posities zijn dat? Ik zal het rijtje opnoemen. Wij zoeken een algemeen coördinator. Dat is eigenlijk vergelijkbaar met de bestuurlijke voorzittersfunctie. Ja. Wij zoeken een financieel coördinator. Dat is vergelijkbaar met de bestuurlijke penningmeesterfunctie. Ja. Wij zoeken iemand die het leuk vindt om zich bezig te houden met vrijwilligersmanagement. Ja. Uh, wij zoeken een fondsenwerver. En last but not least een assistent-coördinator-evenementenhulpverlening. Oké. Okay. En nou ja, dat van de penningmeester, dat snappen we. Hè. Dat is natuurlijk. Dat gaat over het financiële deel van, van de organisatie. Nou, de voorzitter is ook natuurlijk duidelijk. Dan heb ik toch nog wel een vraagje het vrijwilligersmanagement. Uh, houdt die zich bezig om om mensen te werven of? Dat klopt, het is zowel werven, selecteren, maar ja. ook uh, het eigenlijk behouden van vrijwilligers en okay. het uh, uh, waarderen, uh, dus eigenlijk de zorg plegen voor onze eigen mensen. Oké, okay. en, de, en de assistent wat, van, de, van de evenementen, wat, wat gaat die allemaal doen? Wat wordt daarvan verwacht? Evenementenhulpverlening is een hele grote activiteit binnen afdeling Zandvoort. Ja? Wij hebben bijvoorbeeld als belangrijke klanten het circuit... Ja. en de gemeente en de champignon, de grote sportevenementenorganisator. Ja. En wij zijn daardoor heel druk met het voorzien van EHBO op allerlei activiteiten en evenementen. Dus alle planning die daarmee, uh, waar je dan mee te maken krijgt, dat uh, komt eigenlijk dan terecht bij de assistent-coördinator uh, evenementenhulp? Precies. Snap ik hem dan? Ja. ja, in het ondersteunen van uh, die coördinatie. We hebben een coördinator evenementenhulpverlening... die dat met heel veel ervaring en passie doet. Ja. Maar hij kan wel wat ondersteuning gebruiken... om ah, samen als een team ja. uh, de evenementenhulpverlening te voorzien. Nou, helemaal duidelijk. Dus uh, ja, mensen, heeft u affiniteit met het Rode Kruis? Want ik denk dat dat toch wel uh, uh, adviseerbaar is, toch? Dat klopt, dat, dat, dat, ja. dat is natuurlijk wel het belangrijkste dat je, ja. je kunt vinden in de waarde en, en de missie van het Rode Kruis als noodhulporganisatie van Nederland. En moet je dan zelf ook eigenlijk uh, je EHBO-papieren allemaal op orde hebben of kan je zo instappen? Nou, voor, alleen voor dus assistenten is het wel wenselijk. Ja. Voor andere functies is het niet, uh, geen eis, maar okay. wel een mogelijkheid als je het leuk vindt. Nou, Helemaal duidelijk. We gaan uh, deze, deze hulpvraag ook op uh, onze site zetten van uh, Zandvoort Lunch op Facebook. En uh, het alles is natuurlijk ook te vinden. Alle informatie over deze vacatures op uh, VIP Zandvoort. En we zijn ook uh, druk bezig om te proberen deze uh, mooie vacatures te plaatsen... op de kabelkrant op kanaal 40 uh, op de televisie. Marijke, we zijn heel erg blij met alle hulp en aandacht hiervoor. Nou, mooi zo, mooi zo. Nou Marijke, ik wil je ontzettend bedanken voor je inbreng deze week. En ik wens je ontzettend veel succes met alle werkzaamheden van het Rode Kruis. Heel graag gedaan en heel erg bedankt. Geen dank Marijke. Tot, tot ziens weer. Bedankt. Dag. Dag. Dan bears dan. In ieder geval een van die leuke nieuwe groepen van uh, vandaag de, de dag. en uh, Hun nieuwste single, Jew on the Vine. U ja, weet het als, als, als, internet, als internet het doet, nou, dan hoor je ze hier allemaal Nieuw en oud, lekker dwars, alles door elkaar heen. Zoals ik eigenlijk vind dat radio moet zijn. Gewoon alle... Uh, geen, geen... Format. Geen gedoe van uh, een bepaalde tijd alleen maar. nou hoor, we draaien ze uit alle decennia, om het zo maar eens even te zeggen. Nou, dit was dus nieuw. Bears Den en uh, The Jewel on the vine. Het is nog steeds donderdag, dus lekker weer buiten. Het is gelukkig niet zo erg heet vandaag. Dat scheelt alweer een heel stuk. En wat het weer straks gaat doen. de komende dagen, dat hoort u zo. Maar eerst. Het nieuws bij ZFM Zandvoort met Dolly Tempierik. Ja luisteraars, een uh, kleine update uh, van het regionale nieuws van 15 september. De hulpdiensten waren gistermiddag groots uitgerekt, uitgerukt, bedoel ik. <laughs> Voor een drinkele. ik moet ook mijn brilletje opzetten, denk je me. Ik blijf het vergeten. Goed, ik begin even opnieuw. De hulpdiensten zijn woensdagmiddag groots uitgerukt voor een drenkeling in de Noordzee. Rond drie uur kwam de melding binnen waarop ambulances, politie, reddingsbrigade en het traumateam uit Amsterdam zijn opgeroepen. Binnen enkele minuten is de vermiste persoon in goede gezondheid aangetroffen. Echter door een kleine miscommunicatie landde de tra traumahelikopter toch nog op het Zandvoortse badhuisplein. Het slachtoffer had de hulp van de traumaarts gelukkig niet nodig...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 Het gemiddelde rapportcijfer is een 7,1. Wethouder Gert-Jan Bluis van de gemeente Zandvoort... zegt desgevraagd blij te zijn met de uitkomsten in het rapport. Hij vindt dat er veel goed gaat en dat de enquête laat zien... dat er door de ambtelijke krachten met Haarlem te bundelen... veel bereikt kan worden. Hij geeft aan niet op de lauweren te gaan rusten... en dat er nog genoeg werk aan de winkel is... om zaken die minder goed gaan te verbeteren. Volgend jaar wil hij een nog beter rapportcijfer van de Zandvoortes die gebruik maken van onze maatschappelijke dienstverlening. Automobilisten en andere weggebruikers in Velsen moeten volgende week rekening houden met extra verkeershinder door een asfalteringsoperatie en andere werkzaamheden voor de toekomstige snelbus Haarlem en Muiden aan zee. Tijdens de asfalteringsklus zijn het kruispunt met de Groene Weg in Amuiden en de kruising met de Duin- en Kruidbergerweg bij begraafplaats Westerveld in Driehuis... bepaalde perioden niet bereidbaar voor automobilisten en fietsers. Ook voetgangers kunnen er niet overheen. Het gaat telkens om perioden van enkele uren, verwacht de gemeente Velsen. Door de aard van de werkzaamheden is niet exact aan te geven wanneer de kruisingen worden afgesloten... Als er niet wordt gewerkt, zijn de kruispunten volgens de gemeente gewoon open voor al het verkeer. Dus houd u rekening met extra reistijd als u naar de begraafplaats Duin en Kruidberger Westerveld in Driehuis toe moet. Tot zover het regionale nieuws. Gaan we over naar het Weer. ZFM Luncht. Dagelijks live bij ZFM Zandvoort tussen 12 en 2 uur. Of geen weer, zomer of hardje winter. Het Westkust weerbericht luidt als volgt. Tja, net als de voorgaande dagen is het ook vandaag weer zo'n zonnig nazomerweer. Bij een matige Oost- tot Oost-Zuidoostenwind stijgt de temperatuur naar waarde omstreeks de zomerse 29 graden. Vanavond neemt geleidelijk de bewolking toe, en de komende nacht neemt de kans op buien toe. En daarbij kan het ook tot onweer komen.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 Morgenavond en in de nacht naar zaterdag is het wisselend bewolkt en komt het tot enkele buien. De wind wordt noordwest en de temperatuur gaat dalen naar 17 graden. Tot zover het regionale nieuws volgens Rico Schreuder. Ach, uh, weerbericht. Op mijn bosjes, prijtjes. Beaches Ja, wat doe je dan nou ja. met soep dan? Hoe doe je dat? Met soep? Ja. Hoe bedoel je? Nou, ze hebben op de dijtjes, al oh. heb ze wat. Ja, waar, ze, ze die, waar ze die soep op zitten, dat krijgen wij nooit te horen natuurlijk. Nee, dat denk ik niet. Nee, nee, ja, nee. Ze doen nee, nee. ja. maar wat ja. doe ik nou met soep? Ja, hey, maar, mooi uh, mens. Ben gek geworden of zo, dat je dit soort platen gaat <laughs> <laughs> nou, ik moest er dat denken. Ik heb heel per ongeluk gisteren, uh, kwam ik uh, bij mijn dochter terecht... En hebben we daar mee gegeten. En die had wel zo godsgruwelijk lekker gekookt. Ja. En daar kan je gewoon vrolijk van worden. En dan ja. denk ik, ja, de, de, de liefde gaat inderdaad uh, door de maag, uh, zeg maar. Ja. Want ja, als je toch heel lekker gegeten hebt, dan... Uh, ja. Nee, laat ik het anders zeggen. Uh, ik moest ineens denken, want dan zit je daar met zo'n gezinnetje. Kijk, ik ben alleen met mijn dochter, dus uh, we flansen maar wat. Maar ik kan me voorstellen dat als, als zo'n man hè, die, die dan gewerkt heeft... en thuis komt en zo'n heerlijke maaltijd krijgt... dat je dan toch niet zo gauw weggaat. Nee. Nee. nee. Dat je denkt van, nee... Daarom hou ik, ik het ook zo lang bij Ansel uit. Kan die ook zo lekker koken? Oh, man, niet geloof ik. Ja, mm. toch is dat heel belangrijk, hè. Want ik heb zo zitten genieten gisteravond ja. bij mijn dochter thuis. Ja, dat kan toch? Heerlijk, heerlijk, heerlijk. Dus lekker bedankt. Spuis, uh, Patrice. Ja, zo is het ook. Ja, Bedankt Marloes. Nee, ik oh. wou even Marloes bedanken. Ah, ja, ja, Marloes, voor de heerlijke ja. maaltijd die ja. we gisteren voorgeschoteld kregen. Okay. En, uh, ik ga ja. het proberen na te maken. Ja, moet je doen. <lacht> en dan moet je haar uitnodigen. Ja. <lacht> ja. <lacht> nou, de ene hoor. Met zijn bossies op zijn bossies. <lacht> Adi uh, edit, zo om het zo maar eens te zeggen, van het nummer Rise. Rise. Oh. Rise. Rise. Nou ja, en, uh, we zitten natuurlijk uh, lekker aan het begin van de daverende donder daverend donderdag. Het begon niet helemaal daverend vandaag, maar nee. het is gelukkig allemaal dankzij onze vriend Leo weer helemaal opgelost. En uh, ja, het is een mooie dag. Het is vandaag 15 uh, september. Eigenlijk een beetje een legendarische dag. Uh, ook wat de muziek betreft. Want uh, ja, er zijn diverse klassieke albums, zou ik maar zeggen, op deze tijd weer aangekomen. En vorige week was dat natuurlijk ook wel het geval. Ja, afgelopen vrijdag. Want uh, toen kwam dus dat, dat album uit. Hè? Van de Beatles. Een, ja, ja, precies. Vorige week heb ik, of dinsdag heb ik een in eentje ervan gedraaid. Maar om Bart van der Meer een beetje gek te maken... ga ik er nou weer heen draaien. <lacht> <coughs> en ja, het, het, het album Live at the Hollywood, Hollywood Bowl. Het is, een, het is een, eigenlijk een re-release... want hij is al eerder uitgebracht. 1977, die heb ik dus ook nog, die versie. Maar ze hebben er weer... de zoon van George Martin, Giles... die heeft er weer even al zijn technisch vernuft op losgelaten... met een aantal andere... Mensen, en ze hebben het toch nog weer mooier en beter en, en uh, knapperig gemaakt. Zodat je nog de muziek beter hoort en het gegil van de tieners iets minder, op de, iets verder op de achtergrond is gedrongen. Maar het is inderdaad een uh, fantastisch album. En uh, door, uh, daaruit kon je dus goed horen wat een fantastische band die Beatles eigenlijk waren. Want uh, als je, je moet je maar eens voorstellen, tegenwoordig hebben we monitors en PA systems en in-ear systems. En weet ik, ben niet de duvel in zijn moer. En eh, dat hadden ze toen niet. Ze speelden toen gewoon op een, ja, een, een installatietje wat je tegenwoordig in een kroeg met 50 mensen nog niet ja, eens naar Eigenlijk is het dan toch ongelooflijk, hè? Want als je inderdaad het geheel en het gekrijs hoort en af en ja. toe hoor je ze zelfs een beetje lachen, gring ik ja. erom. Maar dat jij, ik hoorde jou van de week dus zeggen tijdens de uitzending dat, dat Ringo Starr bijvoorbeeld zei van ik had geen idee waar we waren met het liedje. Nee. Maar dat ik lette goed op, op wat zij aan het doen waren en dan maar hij, dan hij lette, hopen dat je goed zat. Het hij, is toch... hij lette met name op bewegingen van hun ja. achterwerk en ja, benen. Is toch Want, niet te geloven? <laughs> dat kon, kon hij zien van, oh daar zijn we ongeveer. Nee, Want maar hij, dat... hij, ze hebben zichzelf nooit gehoord. Nee, maar dan is het toch niet te geloven dat als je nu die muziek hoort... want je hebt van de week ook wat ervan gedraaid... dat, ja. dat, dat, dat het überhaupt nog strookt met elkaar. Ja, eh? ja precies. dat ik Ongelooflijk gewoon hoor. Denk. Ja. Weet je, de, de, de, de dat Beatles hebben ooit... Uh, in 1965 was dat, hebben ze een concert gegeven in ski Stadium... voor bijna dik 50.000 mensen. Ja. En die mensen in het stadion hebben ze nooit gehoord. Ongelooflijk. Nee, ze Ongelooflijk. stonden te spelen op, een, op een, een soort installatie... waar normaal de hoekbalverslagen over uit werden gezonden. En dan, daar stonden <laughs> ze nu over te spelen. Maar die mensen in het stadion hebben nooit wat gehoord. Ongelooflijk. Maar er komt dus een, een prachtige ja. uh, um, uh, documentaire uit. Een film, die gaat ook in de bioscoop draaien... Oh. van meneer Howard. Ja? En uh, Die heet 8 Days a Week... En uh, dat is een film die heet The Touring Years. Dus dat is tussen 1962 en 1966. Heeft hij uh, alle opnames die van liveconcerten zijn uh, bij elkaar vergaard. Opgepoetst, gerepareerd, uh, mooi gemaakt. Ja. En dat komt binnenkort in de bioscoop. In uh, in diverse bioscoop. In, uh, het livealbum. Dus is daar uh, een voorproefje van. Nou, dames en heren, als u Rolling Stones fan bent, jammer dan. Maar uh, als u Beatles fan bent, dan gaat u nog even genieten van uh, dat Paul McCartney toch echt zo'n strot had toen de tijd. En ook zo kon zingen. Dames en heren, hier zijn ze weer, de Beatles. Live at the Hollywood Bowl. En daarvan, She's a Woman. En ik kan, ik kan u één ding verzekeren, dames en heren, als u het nu gehoord heeft via de radio, dan hebben ze in het stadion, het stadion niet gehoord. <lacht> die mensen die daar hebben echt nooit wat gehoord. Dat, dat kon ook niet. Als je nou gaat, zo'n zo zangzetje hadden ze dan. Nou, daar moest, dan allemaal, daar moest het dan allemaal mee gebeuren. Maar stel je eens voor wat er gebeurt met zo'n 10.000 of misschien wel 20.000 gillende grietjes. Nou, ik moet je wel zeggen. Ik vind als je nou zo met je koptelefoon op zit. en met de apparatuur die we tegenwoordig hebben. en je ja. gaat het dan opzetten. Ja. dan gebeurt er wel even iets anders in je binnenste. dan wanneer je een studio-opname van de Beatles opzet. Want je zit er eigenlijk een beetje. Mee. Ik word er helemaal vrolijk van hoor. ja. Je gaat, je gaat echt het sfeertje ook een beetje proeven, hè? Ja, ja. ja. leuk, en, hoor. Maar wat ik voornamelijk vind, en dat zal ja. Bart, Bart ook met me eens zijn... Uh, dat, dat je goed kon horen wat een verschrikkelijke goede band het was. Ja, is, want, niet, want, ja, is niet normaal. We hebben van de week... We hebben, we hebben nog even vertellen. dat mag nog wel even tussendoor. Van ja. de week uh, zat ik op YouTube te kijken... en toen vond ik een, uh, een complete opname... dat heb ik uh, ook aan Bart uh, van de Meer toegestuurd... Uh, over het uh, Polwinnersconcert van New uh, Musical Express uit Engeland... in uit 1965, ja. en dat waren dan bandjes als The Kings, The Stones, Freddy and the Dreamers, uh, uh, The Moody Blues waren daarbij, de uh, ja. so Sound Incorporated, uh, uh, The Animals, die waren daar onder andere bij, en natuurlijk de Beatles, en ze waren dus far out de beste, mm. qua, qua kwaliteit en, en een manier van performen, het was gewoon far out waar het best Die andere bandjes waren niet slecht. Nee. Tuurlijk niet. En de Mons was ook een wereldband. En ja. de Moody Blues was ook een ja, wereldband. Tuurlijk. Maar de, de, de manier waarop die gasten dat deden. Echt. En dan met name ook de vocale van Paul McCartney. Nou, dat is echt niet te geloven dat hij dat kon in die tijd. Onder ja. die omstandigheden. Nou, Hier van die Ketel Binkies uit Liverpool. Ja, he? gewone, ja, het is toch gewone. echt. Uh, ja. Ja, ik kan me best voorstellen dat ze op een gegeven moment gezegd hebben: Nou, we stoppen ermee, want ze horen ons toch niet. Ah. <laughs> ja. ah. Dat was ook de reden. Nou, we gaan nog even een keer draaien van Genesis tot besluit. Land of Confusion. Dan? Nou, dat is inderdaad zo, want we zijn, we zijn nog weer klaar. Ja. Uh, die is alweer uh, gebeurd uh, met de koopman. Uh, ja. ja. We begonnen een beetje hectisch, nou. maar we gaan er relaxed weer uit. We gaan de relaxed weer uit, hoor. <laughs> dat gaan we zeker ja. doen. Ah, we volgende, keer, volgende week mogen we weer. Ja, tuurlijk. Ja. Zijn we er weer? Zeker weten. We gaan weer gezellig maken. Ja, ja. ja. Maandag met Charles. Uh, ja. Jij met Charol, hè? Maandag? Ja. Charol en ik met ja. z'n tweeën. Ja. En, dinsdag, en dinsdag. Even, dinsdag mag ik met Sandra. Ja. En door van met jou, nog gezellig. Ja, ja, ja, ja. Nou ja, in ieder geval fijn dat u allemaal uh, geluisterd heeft. Ja. En uh, misschien in een later stadium van het programma ook gekeken. Nee, de Zijn... mensen doen we nog niet. Ah, oh, nee. nou dat is nou jammer. Had ja. ik juist zo'n mooi topje aangetrokken ja, vandaag. Ja, ja. Mijn haar gekamd. Ja, maar nou, Lipstiftje op. Niet. Nou, kan niemand nou, nee. me zien. En nee. dan nee. gaan we naar de Matchbox met Bart van der Meer. En straks natuurlijk Hans Vassalijn met Muziek Boulevard Live. En uh, vanavond Alternative FM nog. Nou jongens, dat wordt weer helemaal gezellig vandaag. Hé, huh? toch? Ja, en uh, Hans Wassenaar is er ja, ook nog? Oh, had je die gezegd? Oh, had je... Let dan toch eens op. Hè? Ja, dat komt, ik ben met dat Spotify bezig. Nou, tussentijd. Ik wens, ik, even u, ik wens u een fijne dag. Ik ga uh, weer proberen om uh, naar huis te komen. Ik <laughs> moet we gaan afwachten met de firma no service. Hè? Ja, ja, uh, ja, ja, ja. En in ieder geval uh, bedankt voor het luisteren. En wat mij betreft in ieder geval, uh, en zondagavond natuurlijk, het is uh, CFM Klassiek. Oh ja. Ja, ik hoop dat het deze keer wel goed gaat. En uh, uh, uh, nou, volgende week dinsdag weer met uh, CFM Lux. Dag! Tot gauw weer. Fijne dag nog.